Michel Koenen met het NOS-journaal. Zo'n 9000 leerlingen uit het VMBO en het MBO durven geen verklaring omtrent het gedrag aan te vragen... omdat ze bang zijn dat ze die niet zullen krijgen. Dat belemmert hun carrière-mogelijkheden, staat in een onderzoek van de ministeries van Justitie en Onderwijs. En 80% van de jongeren zou de VOG gewoon krijgen voor een stage of baan, omdat ze geen strafblad hebben. En slechts in 0,3% van de gevallen wordt de verklaring afgewezen. De twee ministeries die willen proberen om de beeldvorming over de VOG onder jongeren te verbeteren. In Memphis, in het zuiden van Amerika, zijn bij rellen zeker 24 agenten gewond geraakt. Zes moesten naar het ziekenhuis. De betogers die botsten met de politie nadat agenten een man hadden doodgeschoten bij een arrestatie. Dat gebeurde toen hij door de politie was klemgereden en met een wapen uit zijn auto kwam. Bij het protest daarna werden agenten bekogeld met stenen. Ook vernielden demonstranten politiewagens... En volgens Amerikaanse media zijn drie mensen aangehouden. Een vernield monument op de Brunsummer Heide, ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen wordt vandaag gerepareerd. Het beeld voor de gedode jongen... die werd een paar maanden geleden door de de, voor de derde keer beschadigd. Door wie dat gebeurde is nog onduidelijk. En een onbekend aantal leerlingen van een middelbare school in Amsterdam weet nog altijd niet of ze zijn geslaagd. Eigenlijk hadden ze dat voor zeven uur gisteravond moeten horen. Maar dat is niet gelukt vanwege onvoorziene problemen van administratief technische aard. Staat op de website van het Calvijn College. En de school hoopt dat de drie VMBO kaderklassen vandaag alsnog de uitslag krijgen. En betreurt de vertraging. Het weer nog. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog. De minima die liggen vannacht rond de 12 graden. Morgenochtend veel bewolking en lokaal regen. Later meer zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En later op de avond is weer kans op buien met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. 16 files in Noord-Holland. En een paar uitschieters. De A1 Amsterdam naar Amersfoort. Ruim een half uur vertraging bij knelpunt Nes. 21 kilometer vanaf Diemen. Het is extra druk omdat mensen moeten omrijden... vanwege de problemen op de A2 Amsterdam naar Den Bosch. Daar is de Leidse Rijntunnel dicht. Je kunt via de parallelbaan, maar je kunt echt beter omrijden... want je staat twee uur in de file. De A4 Amsterdam Den Haag bij Arendt Arendsveen. Een kwartier vertraging En de A27 Almere Utrecht springt er ook wel uit. Bij knopend Rijnsweert ook een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is Muziekpoelen van Live op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met natuurlijk onze vaste items. De instrumentale van vandaag. Sonnen van L. Kerkman, Het nummer 1 van deze week. En deze mail mee komt hij uit 1997. De gouden Ouwe van de week. En die komt ook uit 1997. ook toevallig. Het weer voor het komend weekend. En het bioscoopprogramma van Circa Zandvoort. Ja, en dat is nog lang niet alles. Nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. We hebben dus een vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of psychokanaal 40. En kijken en luisteren kan ook op internet en zwaai ik naar u. www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag met een lekkere... Play the funky music on Wild Cherry. Goed, zijn we weer wakker? Goed, dan zijn we er weer helemaal bij. En we gaan nu de evenementenagenda in juni doen. De 14e: Thee Hilbers vismaaltijd, gasthuisplein, aanvang om half zes. De 15e: En wat ik gehoord heb, zijn er nog steeds kaarten te koop. En die kan je bij het VVV bestellen. Zowel vanmorgen waren er nog 15, dus ik zou toch een beetje opschieten. De 15e: Evenement 24 uur. Het en, en etmaal lang diverse evenementen en activiteiten. Ook de 15e: Vrienden van Zandvoort Live. Lijf. Bad Huisplein van 2 tot 12 uur s'nachts. De 16e, Koorconcert. Opera-koor Almere. Protestantse kerk aanvang om 3 uur. De 16e, Jaarmarkt Centrum. Raadhuisplein en omgeving van 10 tot 4. De 22e, Midzomernachtfestival. Live muziek op diverse podia in het centrum. Aanvang om 8 uur. De 26e, Reuzenrad. Daar gaat hij weer de lucht in. Reuzenrad, Badhuisplein. Tot en met 24 juli. Dus alle tijd om lekker naar boven te gaan. De 27e, Regenboogborrel. Rosé aan Zee. Club Nautic. En het is van half zes tot half acht. En dan hebben we nog 28e tot de 30e. Culinaire Zandvoort. En dat is het Godhuidplein. Nou, ik zou zeggen, als daar nog niet genoeg te doen is wat u leuk vindt. Ik zou zeggen, ga lekker ervan genieten. See you later, better Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. Thought of what she told me nearly made me lose my head. When well, I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her reminded her of what she said. See, See you later, alligator. Later. Pretty Daddy You know my love is just for you She said, I'm sorry Pretty Daddy You know my love is just for you Won't you say That you'll forgive me And say your love for me is true I said, oh, wait a minute Gator I know you mean it just for play I said, wait a minute Gator I know you mean it just for play Don't you know you really hurt me And this is what I have to say See you later alligator After a while Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, ik heb gekozen voor A Won't Walk, Don't Run. Is een instrumentaal nummer geschreven door Johnny Smith. Het is een contrafect van het nummer Softly as a morning run sunrise. En nam het op op zijn EP, de tien Insplaatje A Sentimental Mood. Er is een aantal covers bekend, waaronder die van Jet Atkins, The Ventures en Johnny Barry. Daarna nam een aantal artiesten het nummer op, soms uit een totaal andere muziekgenre. Hulp Albert en de Steam Warner Bros. enzovoort. In juni 1960 brachten The Ventures hun versie uit op Dalton Records. The Ventures waren nog in opbouw, want ze hadden nog geen vaste drummer. Ze schakelden Skip Moore in achter de drumstel. Ik heb gekozen voor The Ventures Walk don't run In juli kunnen fietsers beboet worden door het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het fietsen. De politie zal hierop handhaven en wie betrapt wordt kan een boete van 95 euro tegemoet zien. Waarschijnlijk zal iedereen wel snappen dat appen op het fiets gevaarlijk met zich meebrengt. Maar binnenkort wordt dat dus ook een kostbaar grapje. Een gewaarschuwd mens stelt voor? Nou, dat weten we wel. You Tumbling down in the city that we love Great clouds roll over the hills Bringing darkness to a bar. But if you close your eyes Het was Pompei, Bastille, ja. 24 uur van Zandvoort van 15 tot 16 juni. En dat begint om 6 uur, s morgens. ik mag het spits afbijten voor onze radio. En om 15 juni organiseert Zandvoort voor het eerste keer het evenement 24 uur van Zandvoort. Maak 24 uur lang kennis met de onbekende kanten van Zandvoort. Met een uitgebreid programma van activiteiten... kun je alle hoeken van de rus herkennen. Trouw voor een dag met jouw beste vriend of vriendin op het strand. Doe mee met een moordspel. Ga onder begeleiding van een gids in alle vroegte de duinen in. Nou, dat ga ik dus doen. Draai de sterren van de hemel tijdens de vinyl workshop en kom in de zoverse sferen van het echte zandvoilt cocktail. En dan nog niet maar een kleine greep uit het programma. Check alle activiteiten op de website... En beleef de Beach for Amsterdam op jouw eigen manier. Ja, en we gaan door met een, een heerlijk plaatje, vind ik zelf. En kennen we hem nog? Sam de Sham and the Sham en the Farewell. Ja, boelie boelie. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Van de week van Nel Kerkman. Volgens mij hadden we geen nationale buitenspeeldag nodig op 12 juni. Met groot plezier kijk ik terug op mijn buitenspeeldagen. Als zesjarige verhuisde ik van een bovenhuis aan de grote Krocht naar een woning aan de JP Heijerplantsoen in Plan Noord. Deze nieuwe woonwijk was voor jonge kinderen een groot speelparadijs. Er was nog geen druk autoverkeer en we speelden dood gewoon midden op straat. Blikkie trap. Landje veroveren en Divi met verlos waren de favoriete spelletjes. Bij onze straat was één groot plantsoen met een uitnodigend grasveld. We mochten van onze buurman daar niet op voetballen. Als de bal per ongeluk toch in het plantsoen terechtkwam... dan tikte de buurman fanatiek op het raam. Dat was de enige stoorzender die ik me nog kan bedenken tijdens mijn speelfestijn. We hadden in de buurt ook heerlijke groene speelplekken. Het voetbalveld naast de spoorlijn waar vroeger de houthandel van Bakkenhoven stond, was een ideaal speelplekje. Het was omringd met dennenbomen waar we boomhutten in maakten. Nu staan er grote zogenaamde mobiele villa's en het begint daar Park Duinwijk. Ook was een Sofia'sweg waar nu een markant villa-wijkje staat. Een echte speeltuin met de toepasselijke naam kindervreugd. Ook in het park stonden hoge schommels, houten schommelpaarden, wippen en draaimolens. Een Eldorado midden in een prachtig stukje natuur. Het vijverpark was verboden speelterrein, want volgens mijn moeder waren daar in het Dennenbos kinderlokkers. De huidige jeugd moet do door toedoen, toename van het drukke verkeer en het oprukken van de bebouwing genoegen nemen met speelplaatsjes in de plantsoenen. Her en der verspreid staan in woonwijken diverse speelattributen voor de allerkleinste. Niet iedereen is daar gecharmeerd van. Dat blijkt uit protesten van omwonenden rond de Brederode Straat. Het bestaande speelplaatsje is broodnodig voor aan vervanging toe. Terwijl Harry van schreeuwende kinderen vinden de tegenstanders. Ik vraag me af of deze mensen ooit jong zijn geweest. Aankomende zondag is het vaderdag en misschien is het een geweldig ikando ik om samen met hem buiten te gaan spelen. Blikkie trap of diffie met Verlos. En voetballen mag ook hoor. Mel Kerkman. i found a love for me darling just dive right in follow my lead When we fell The woman Stronger than Anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home we zeker 15 juni voor het eerste 24 uur, dan vindt het 24 uur van Zandvoort plaats. De lokale omroep, onze omroep, ZFM zal de hele dag live verslag doen vanuit de mobiele studio in het Amsterdam Beach Hotel. Van 6 uur tot 12 uur s'avonds lopen de verslaggevers als een rode draad door de programmering om de luisteraars op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes rondom dit evenement gaat ZFM deels de optreden uitzenden... die gegeven worden tijdens de Vrienden van Zandvoort Live op het Badhuisplein. Wil je het evenement niet aan de bezoekers, maar wel graag wil meegenieten... dat kan dus zaterdag de gehele dag afstemmen op ZFM. In de Eter op 106.9 of op kanaal 40 van Zico. En via de ZFM-app of ga naar www.zfm-zandvoort. Ja, en zo werkt dat, hè. Heerlijk is dat. En daarom, ik mag om zes uur beginnen, ik mag spitten afbijten en ik doe mee met de vroege vogels. Ik ga heerlijk wandelen. Ja, tenminste, dat hoop ik. Ik hoop niet dat het regent. Please. Maar smoky met needles en pins. En dan hebben we onthulling van de beeldenroute. En het is morgen, 14 juni. En er wordt om half twaalf door wethouder Ellen Verheij... en kunstenares Marlen Scherps... een van de beelden onthulpt van de nieuwe beeldenroute. Tevens wordt symbolisch een van de drie uh, kiosken geopend. En voor de duur van twee jaar zal de zeereep... van Boulevard de Vauvage en Boulevard Paulusloot worden ingericht als beeldentuin... Met beelden van kunstenares Marlene Scherps. Iedereen is welkom om de onthulling ter hoogte van het schuitergat bij te wonen. Ja, En als het prachtig weer is, waarom zal je daar dan niet heen gaan?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 At the end, of the end of the line, the traveling willyberries. Ja, prachtig plaatje. Goed, voordat we naar het laatste item gaan, gaan we nog even een hele oudje draaien. Chris Montes met Let's Dance. Het gaat over een nummer 1 hit uit 1997. En uh, When I Die is een nummer die dat oorspronkelijk is uitgebracht... door The Real Milli Vanilli op een album The Moments of Truth uit 1991... en later door Try and Be op een debuutalbum uit 1992. Het nummer kreeg meer bekendheid toen de Duitse Eurodance groep No Mercy... het coverde voor hun debuutalbum My Promise uit 1996... Het nummer werd uitgebracht als de derde single van het album in november 1996... en bereikte een nummer 1 hit in 1997 in Oostenrijk en Nederland. Nummer 2 in Australië, nummer 3 in Zwitserland en nummer 5 in Duitsland en Spanje. Hier komt No Mercy When I Die.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 Je I do of fear Ja, dat was Angie Rolling Stones. Ja, Wie weet, kent ze niet, hè? Dat is het even. Um, op vrijdag 21 juni, dus het duurt nog wel even... ...maar de organiseert de werkgroep Noord-Holland... ...een bijeenkomst voor mensen met een schildklieraandoening. In het gasthuis in Hoofddorp kunnen lotgenoten... ...tijdens de kringgesprekken onder leiding van ervaren deskundigen... ...ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Dit biedt herkenning en erkenning. Aanmelden kan nog, tot en met dinsdag 18 juni, en dat is via www.schildklier.nl. Ja, dat is logisch. Ik heb een hele mooie uitvoering gevonden van Silence is Golden, en het is er eentje van de Tremlos, maar ik vond dit zo'n vreselijke mooie uitvoering van de Tremlos, een close harmony, en ik ga u hem even laten horen, misschien voor een koor hier in Hoofddorp. Uiteraard bedoel ik Zandvoort. Uhm -oh, luiter, de Tremolo's met Silence is Golden. Er zouden eens meer mensen naar moeten luisteren dat zwijgen goud is. Maar ja, heel moeilijk. Ik wens u in ieder geval uh, de, een, een eet smakelijk, tot straks natuurlijk. En ik hoop u straks nog even terug te zien voor het laatste uurtje. van Live.